7 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Kamer wil meer maatregelen tegen gokverslaving. Vooral wateroverlast in Noord-Nederland na eerste herfststorm. En Oranje definitief naar EK-voetbal na winst op Finland. <totstuk> Staatssecretaris Teven doet volgens een meerderheid in de Tweede Kamer te weinig om gokverslaving te voorkomen. Als hij niet met betere plannen komt, dreigen de partijen de liberalisering van de gokmarkt te dwarsbomen. PVDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren al kritisch, maar nu vindt ook regeringspartij CDA dat er meer waarborgen moeten komen om een gokverslaving tegen te gaan. Teven wil onder meer het gokken via internet legaliseren. Ook wil hij naast Holland Casino meer aanbieders op de markt. Een nieuwe organisatie, de Kansspelautoriteit, gaat toezicht houden. Maar volgens de Tweede Kamer krijgt die organisatie te weinig mogelijkheden om uitwassen tegen te gaan. Verder wil een meerderheid van de Kamer dat er een eind komt aan de misleidende reclames over loterijen. Het gaat vooral om de beruchte enveloppen waarop staat dat mensen een grote prijs hebben gewonnen. Vandaag praat de Tweede Kamer met teven over het Kansspelbeleid. Gisteravond trok de eerste herfststorm over het noorden van het land. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en op de Wadden... gisteravond laat een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten... van ruim 100 km per uur. Volgens Weer Online is het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Uit veel plaatsen kwamen rond middernacht meldingen van wateroverlast... en omgewaaide bomen, vooral uit Noord-Holland, Friesland en Groningen.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 Over onderpanden voor noodleningen aan Athene zijn nog geen afspraken gemaakt. Finland heeft met de Grieken een akkoord gesloten over een onderpand... in ruil voor nieuwe hulp, maar die afspraak viel slecht in andere Eurolanden. Het CDA in de Tweede Kamer wil de regels voor natuurcompensatie vereenvoudigen. Die compensatie zou alleen nog moeten plaatsvinden... in de grote al bestaande natuurgebieden, zoals de Veluwe. Als een provincie of een gemeente wil bouwen... moet er verplicht ter compensatie ook geld worden uitgegeven aan een natuurproject... Het CDA denkt dat er veel kan worden bespaard als dat geld alleen nog wordt geïnvesteerd in de zogeheten ecologische hoofdstructuur. Een aaneenschakeling van bestaande natuurgebieden. De fractie wil op die manier haar eigen staatssecretaris Bleker een steuntje in de rug geven. Bleker onderhandelt al maanden vruchteloos met gemeenten en provincies over een bezuiniging van 600 miljoen euro op het natuurbeleid. De Nationale Overgangsraad in Libië vermoedt dat kolonel Gaddafi naar Tjaat of Niger probeert te vluchten. Volgens een hoge functionaris van de Overgangsraad is Gaddafi de stad Beni Walid ontvlucht... en is de verdreven Libische leider nu bij de zuidelijke stad Gwad. Verschillende mensen zouden een kolonne auto's richting het zuiden hebben zien rijden. Vanuit Gwad zou Gaddafi naar Tjaat of Niger proberen te vluchten. De woordvoerder van Gaddafi zegt niets te weten van een konvooi dat richting het zuiden reist. Gaddafi is in Libië en het gaat goed met hem, al dus zijn woordvoerder. Een man heeft in een restaurant in de Amerikaanse staat Nevada drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Acht mensen raakten gewond. De man van 32 liep met een geweer een restaurant in Carson City binnen en begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Het restaurant ligt vlakbij een complex van de Nationale Garde, de Reserve Strijdkrachten. Twee van de doden en vijf van de gewonden zijn leden van de Nationale Garde. Het lijkt dan namelijk dat de man het specifiek op de militairen had gemunt, maar zijn motief is niet duidelijk. In het Brabantse dorp Haghorst worden morgen tien bommen uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Tijdens een routineinspectie vond Rijkswaterstaat twee bommen in het Willemina kanaal bij de sluis. Later bleek dat er tien liggen. De explosieve opruimingsdienst haalt de bommen uit het water en brengt ze op een veilige plaats tot ontploffing. Bewoners rond de sluis in Haghorst moeten hun huis uit. En ruim een kilometer daaromheen moet iedereen juist binnen blijven. Nederland is door de overwinning op Finland geplaatst voor het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool, dan gaat het als beste nummer twee van alle pools automatisch naar het EK. In Finland won Oranje met 2-0 door doelpunten van Kevin Stroopman en Luc de Jong. Ook Spanje en Italië hebben zich geplaatst. Titelverdediger Spanje won met 6-0 van Liechtenstein en Italië met 1-0 van Slovenië. Duitsland had zich vorige week al geplaatst voor het EK. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Er staat een matige zuidwestenwind. En langs de kust is de wind krachtig tot hard. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag ook bewolkt met buien. Tijdelijk breekt even de zon door. Het wordt 18 graden. hebben Verkeersinformatie. Het is nog opvallend rustig met maar twee files. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij Knopend Waterberg, 2 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, 3 kilometer.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Europa kijkt vandaag met veel belangstelling naar Duitsland. Het Hof daar beslist of Angela Merkel voor steun aan bijvoorbeeld Griekenland... voortaan eerst langs het parlement moet. Wij spreken zo met de Duitse parlementariër Otto Frieke. Eerst even naar minister De Jaag, want die was gisteren ook in Duitsland. Hij heeft hij de hele avond zitten onderhandelen. En daaruit is nog geen oplossing gekomen voor de garanties die Finland wil... van de Grieken in ruil voor financiële steun. De jager heeft in Berlijn veel gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. En ook de afspraak die Finland met Griekenland heeft gemaakt werd daar besproken. Correspondent Chris Ostendorf besprak met de minister hoe dat nou zit eigenlijk, met dat onderpand. Meneer de jager, als u met de Finnen praat, heeft u het vast ook gehad over hun eis voor het onderpand. Wat is daar nu uitgekomen? Nou, we hebben het over twee veel grotere en belangrijke onderwerpen gehad. Het onderpand kwam helemaal aan het eind ook nog aan bod. Daar hebben we over gezegd. Het is ontzettend belangrijk dat er een oplossing komt... waar alle 17 landen, dus ook Nederland en Duitsland zich uiteindelijk in kunnen vinden en het mee kunnen eens worden. Zover zijn we nog niet. Er wordt technisch vooruitgang gemaakt. Maar alle 17 landen moeten uiteindelijk het eens kunnen worden met een oplossing. Het hele onderpand gaat eigenlijk nergens over. dat red je de euro niet mee. Nee, want veel belangrijker zijn twee andere dingen. Allereerst, op de korte termijn hebben we grote zorgen over de Griekse situatie. En het feit dat ze op dit moment niet voldoen aan alle eisen van de drie institutionale instituties die dat controleren. En ondertussen moet u met geld over de brug komen. Ja, en dat is... En Nederland heeft gezegd, dat kan dus niet. Dus wij wachten met het overmaken van geld... totdat duidelijk is dat die drie instituties het er mee eens zijn... en dat Griekenland alsnog voldoet aan alle voorwaarden. En als Griekenland niet aan die voorwaarden voldoet... dan dreigt u opnieuw, zoals u dat in het verleden heeft gedaan... dan gaan we niet betalen. Ja, dan gaat Griekenland failliet. Nou, ik zeg dan gewoon, dan betalen we niet. U kunt uw eigen conclusies dan trekken. Misschien dat Griekenland dan alsnog wel, zoals in het voorjaar ook, de maatregelen neemt die noodzakelijk zijn... om aan alle voorwaarden te voldoen. Vertrouwt u de Grieken nog? Nou, niet meer op hun blauwe of, als je in de Grieken spreekt, misschien de bruine ogen. Maar je moet ze dus echt onder controle zetten, onder toezicht zetten. Dat is ook de reden waarom iedere drie maanden... die drie internationale instellingen er langs gaan met een team om te controleren. En als ze niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan komt er geen geld. De buren van de Grieken, Italië, misschien wel net zo'n groot probleem. Grote staatsschuld ook. En ook een land waarmee u moeilijk afspraken kunt maken. Vertrouwt u uh, Berlusconi nog als hij bezuinigingen aankondigt... die hij de dag later weer terugtrekt? Nou, Voor alle landen geldt, in die hele eurozone... en zeker ook in uh, Zuid-Europa... dat ze zich moeten houden aan alle afspraken die zijn gemaakt... En dat is ook de reden waarom we vanavond met Duitsland en Finland... met name over de toekomst van de eurozone hebben gesproken. Van hoe zorg je nou voor dat dat soort landen, zoals Italië... zich ook echt gaan gedragen en in het gareel blijven? Maar dat vraagt u zich al jaren af en dat lukt u niet. Hoe zorgt u daar in de toekomst voor? Ja, dat, dat lukte niet, omdat we wel afspraken destijds... of de voormalige regeringen wel afspraken hadden gemaakt... over regels en over percentages waar je aan moest voldoen. Maar eigenlijk geen goede handhaving als je ontspoorde, als je het niet goed deed. En waar we vanavond over hebben gesproken... met de Duitse minister en de Finse minister van Financiën... is wat moeten we doen met een soort oplopende fases van strengheid... om ervoor te zorgen met sancties en allerlei andere maatregelen... om ervoor te zorgen dat landen voortaan weer in het gareel lopen. En als ze dan niet in het gareel lopen... dat ze een waarschuwing krijgen en een straf. En als ze dan weer niet... Uh, voldoen Dat ze dan nog een grotere staf krijgen. En op die manier moet je dus afdwingen dat ze die regels eindelijk gaan opvolgen. Een oplopende ladder van strenge maatregelen. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Waarom niet meteen ingrijpen? Mag u dat niet omdat Frankrijk dat niet wil? Nou, het is heel ingewikkeld om met 17 landen... waar men eigenlijk het al heel moeilijk vindt om dit soort lange termijn afspraken te maken... om dat helemaal op de korte termijn af te dwingen. Dat is ook de reden waarom ik vandaag nu hier in Berlijn zit. Om met uh, de Duitsers en de Finnen daarover te spreken. Die staan dicht bij ons. Die vinden dit eigenlijk ook. En we proberen ons warm, ze warm te krijgen voor onze plannen... om die strengere aandacht, die strengere handhaving. En als wij die meekrijgen, dan kunnen we toch een wat grotere vuist maken. Want Nederland alleen is in Europa niet zo groot. Thank <laughs> you. En dat was minister De Jager van Financiën... had gisteravond overleg in Duitsland. Nou, je wil dus strenger ingrijpen, minister De Jager, als het nodig is. Maar misschien wordt het na vandaag wel heel anders in Europa. Dat is een belangrijke dag voor de Duitse politiek en voor Europa. Het constitutionele hof in Duitsland moet straks bepalen... of de Duitse wet wordt overtreden door deelname aan steunoperaties... aan noodlijdende Europese landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland. Daar praten we over met parlementariër Otto Frieken... begrotingswoordvoerder van de liberale FDP in de bondsdag. Meneer Frieke, goedemorgen. Een hele goeiemorgen vanuit Berlijn. Wat hoopt u dat het Hof straks zal beslissen? Nou, als een parlementaire hoop ik natuurlijk dat het uh, Hof zegt... Uh, dat meer dingen door het parlement moeten. Maar niet alleen om, uh, omdat ik dan zeg... Ja, kijk eens, ik mag meer, meer doen en meer zeggen... maar omdat ik denk... Uh, dat we dan een uh, meer um, openbare discussie en een publieke discussie in Duitsland zullen hebben. En de mensen minder het gevoel hebben. Ja, dat gebeurt al in Brussel of ergens in de achtergrond in een Berlijnse bureau. En, en ik hoop wel um, dat het een heel goede discussie zou zijn. En een goede oplossing dan ook. Frick, zou u denken dat het Duitse beleid anders is als de Bondsdag meer invloed krijgt? Um, nou, aan het eind hoog ik dat wel niet. Um, ik denk het probleem is hetzelfde in Nederland um, als in Duitsland. Um, we weten wel dat Europa nodig is. Maar, maar de discussie over Europa gaat alleen maar over, over geld. En, en Nou, dan moet je wel kijken. En, en dat heeft uh, minister De Jarre ook heel goed gezegd. We, we zeggen, ja, hulp wel. Maar dan moeten die landen die we hulp die fout hebben gemaakt... moeten dan ook iets, iets doen. Want uh, als ze de bezuiniging niet doen... Ja, dan, dan kunnen we niet, aan het eind niet meer meer geld naartoe sturen. En, en als het niet werkt, ja, dan moet het parlement ook zeggen. Nee, dat was het dan. Mm. Maar goed, als ieder besluit over de euro, steun aan landen die in problemen zijn voor Merkel... langdurig door het parlement in Duitsland moeten, door de bondsdag. Nog kan het wel eens heel lang gaan duren. En de onzekerheid is al zo groot op dit moment in de eurozone. Maakt u zich daar geen zorgen over? Dochter, daar hebben we wel heel veel zorgen over. Dus uh, we hebben ook in de discussie in de laatste drie, vier weken... over het tweede reddingspakket al uh, de discussie gehad dat we zeggen... Kijk eens, dan moet het parlement op een bepaalde manier iets doen. En, en de vraag is: wanneer doet het parlement in het geheel? Um, wanneer gaan we naar een, een, een comité? Wanneer gaan we naar het begrotingscomité of naar het speciaal comité? Mm -hmm. Want er is een, een, een verschil tussen de vraag: uh, dat je zegt, oké, okay, kijk, ik, ik zie dat het uh, een, een reddingspakket nodig heeft. Maar, en ook zegt, we doen die en die bezuinigingen. Maar we willen daar niet iedere keer iets okay. zeggen over, maar zeggen zoveel en, en dat en, en dat en dat. Daar is het verschil. Dus u denkt dat er snelle besluitvorming mogelijk is... als het via het parlement zou moeten gaan? Ja, afhankelijk van um, op welke manier. Wanneer gaan we het in met, met, met ons hele 600 doen en discussiëren? Wanneer zeg, bijvoorbeeld, zeggen we bijvoorbeeld... dat we gaan sturen naar het begrotingscomité? En dat is ook een vraag. Wat denk je wat een parlementair in deze tijd is? Is het iemand die alleen maar één keer per week samenkomt, dat is het ook, ook iemand die aan het weekend moet zeggen, oké okay, kijk eens, ik praat met die mensen, um, wat is belangrijk, welke beslissing zou mogelijk zijn. En, en daar is dan ook een, natuurlijk een verschil van de rol. En dan zegt het parlement, oké okay, deze speciale beslissing, die doet iemand anders. Ja, maar meneer Frikke, er, er komt al steeds meer kritiek hè, op de binnenlandse politiek van de verschillende eurolanden, dat die een te grote rol speelt. En denkt u niet dat dat in Duitsland dan, dan nog grotere rol gaat spelen, dat dat de zaak toch gaat vertragen? Dat is wel waar, maar aan het eind, kijk eens, als we over Europa praten, de vraag hoe, hoe... Kunnen we in, met Europa in, in de komende jaren met een globalisering nog bestaan, dan moeten we de mensen meenemen. En het gevoel van de laatste jaren, ook, ook wat de beslissing in, in, in Nederland was over Europees akkoord en, en waar gaan we naartoe, U, was ook het gevoel van, ja nou, daar, daar is niet genoeg informatie en in, niet genoeg uh, transferentie. En die heb je natuurlijk meer als je het naar na, ja. de, de Tweede Kamer stuurt. U heeft het gevoel dat het te veel over de hoofden van de gewone Duitsers heen gaat? Nou, ik... ik Persoonlijk wel niet, maar kijk eens, ik ben parlementair en ik krijg heel veel informatie heel snel. Maar als je, als je met je kiezers praat, dan zeggen ze: ja, Kijk eens, ik versta het helemaal niet. En dat, dat krijg je alleen met de nieuws aan het eind. Ja, we hebben heel veel tientallen miljarden overgestuurd. Dus we moeten proberen klaar te maken. Hoezo doen we dat? Wat zijn de redenen? zullen we dat doen? Wat zijn de feiten? Um, we moeten een, een, een handheffing hebben die, die, die werkt, maar die wel ook naar de mensen zegt... kijken. dat zijn de redenen en die landen doen ook iets. Goed. Meneer Frikke, dank u wel voor uw commentaar. Hoe laat is die uitspraak eigenlijk? Um, nou, we beginnen met het, uh, het, het, het constitutionele koop. Het begint rond tien uur. En uh, we beginnen met het uh, grote uitspraak in het parlement daarover. Rond één uur en, en dan zullen we zien waar we naartoe gaan. Maar we zullen... gaan we natuurlijk niet alleen met Duitsland toe, maar nou. met Europa. We zullen het volgen. Meneer Frikke, nogmaals dank. Graag gedaan. Otto Frikke in Berlijn, hoort u. Ja, uiteraard volgen beleggers dit ook op de voet. Althans, dat nemen wij aan. Joris van der Kerkhof, jij bent bij Theodor Gielissen, bij Jos Versteeg. Hoe kijkt hij hier tegenaan? Hij was uh, uh, erg uh, geconcentreerd aan het luisteren naar, uh, naar de meneer in, uh, in Duitsland, naar meneer Frikke. Uh, vreest u... Die uitspraak van het, van het Hof dat er een uiteindelijke soort van politieke stroperigheid komt, zodat de beslissingen om eh, over Griekenland, over andere landen in Europa, eh, maar langzamer en langzamer uitgevoerd kunnen worden. Ja, dat begint wel geleidelijk een probleem te komen. Financiële markten die laten duidelijk zien dat ze weinig tijd hebben. En ja, die zijn druk, zeker op Italiaanse obligaties aan het verkopen. Daardoor stijgt die rente in Italië hard. En dan wordt het lastiger voor Italië om weer nieuwe leningen uit te geven. Dus er moet wel snel wat gebeuren. En als je elke keer op uitspraken moet wachten, dan van dit parlement en dan van dat parlement... Dat maakt het heel moeilijk. Dat maakt het ook lastig om Europa goed te besturen. 17 landen moeten het er allemaal mee eens worden. We hoorden de minister De Jager al zeggen. Maar nou, Finland ligt dwars en dan ligt dat land weer dwars. En de, ja, dat is heel moeilijk om, om dan snel en besluitvaardig te reageren. Dus daar maak ik me wel zorgen over, ja. Maar dat het in Duitsland gebeurt, nou ja, dat zijn betrouwbare types. Nou, ik denk wel dat zij uh, op zich. Uh, zij zijn natuurlijk heel belangrijk. En ze moeten die beslissingen natuurlijk niet over één nacht ijs nemen. Dus het is op zich heel goed dat het Constitutioneel Hof kijkt naar of het inderdaad uh, volgens de grondwet allemaal goed verloopt. En ja, het is een noodmaatregel. Het was in belang van Europa. Dus de meeste specialisten die gaan ervan uit dat het goed gaat, dat het goedgekeurd wordt. Dus als dat niet zo is, dan uh, hebben we een groot probleem. Hele grote problemen waar de jaker ook over spreekt. Als Griekenland zich niet houdt aan, dan... Het klinkt een beetje als een heel hardroepende muis. Ja, dat zijn wij als Nederland. We zijn natuurlijk niet uh, onmogelijk klein. We, we zijn best belangrijk in Nederland. We zijn een groot land. Tuurlijk. Maar, ja, als Want waarom zouden we het er anders over ja. hebben? Ja, kom. Ja. Nee, als het over Europa gaat, dan gaat het uiteindelijk toch altijd over Duitsland en Frankrijk. Die het met elkaar uh, eens moeten zijn. En uh, ja, kijk, het hele probleem, de kern van het probleem is dat uh, we elkaar uh, in het gereel willen houden. Maar eigenlijk allemaal onafhankelijk willen blijven. Dus uh, helemaal niets van onze soevereiniteit willen inleveren. En willen we op deze weg verder gaan, willen we de euro laten bestaan... dan zullen we toch iets van onze soevereiniteit moeten inleveren... en samen gaan werken. Volgens mij hebt u dingen gezegd... waar we later nog erg uitgebreid over door kunnen praten. Gaan we dan ook doen. Geheimzinnige konvooien verlaten Libië. Wie zitten er in die voertuigen, in die konvooien En waarom gaan ze naar Niger? Hoort u zo meer over, is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bakker. Het valt uh, nog steeds reuze mee met uh, de meeste vertraging op de A12 vanuit uh, Duitsland naar Utrecht bij Arnhem Noord 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden Zuid 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Um, daar gaan we het zo dadelijk over hebben over uh, Niger en het konvooi. Eerst maar eens eventjes naar um, primeurtjesjacht. Want dat komt er dit jaar waarschijnlijk niet. Op derde dinsdag voor de parlementaire pers. De jaarlijkse zoektocht naar de nota is niet meer nodig. Want op vrijdag voor Prinsjesdag krijgen kamerleden en pers... alle stukken tegelijkertijd in handen. En daar mag gelijk gepubliceerd worden. Maar mag er ook meteen gereageerd worden door de fractievoorzitters. Nou, liever niet, zei de premier Rutte en Kamervoorzitter Verbeet eerder dit jaar. Dat doe ik niet, riep Emiel Roemer van de SP gelijk. Nou, wat moet er nu gebeuren? Kamervoorzitter Verbeet met tekst en uitleg. Vroeger um, waren die algemene politieke beschouwingen vaak weken na uh, Prinsjesdag. Tegenwoordig wil men graag die algemene politieke beschouwingen zo kort mogelijk... Op, uh, uh, op, de, op het uitspreken van de troonreden. Ja, de de en op, dag erna. Ja, op het aanbieden van de stukken aan de Kamer. En dat betekent dat, uh, dat het heel belangrijk is voor die fractievoorzitters... dat ze zich voldoende tijd kunnen voorbereiden. Maar geheim houden is ook niet meer van deze tijd. En de motie van Gent heeft, uh, heeft de Kamer aangenomen. En die vraagt om openbaarmaking van de stukken op vrijdag. En ik was er heel erg tevreden over dat de minister-president dat ook wel een moderne gedachte vond. En dat we dus hebben afgesproken, op vrijdag gaan we de stukken openbaar maken. Dan, kunnen, dan hebben we dat, dat, dat geheimhoudprobleem. Wat nou ja, vooral voor Frits Wester natuurlijk jammer is dat hij niet meer op jacht kan naar dat stuk. Maar dan heeft iedereen. Nou, dat kan nog steeds natuurlijk. Donderdag is er nog een dag. De nee. dag voor die vrijdag. Ik, ik wist. Ik wist dat dit zou komen, maar goed. Ik hoop dus dat dat weg is en dat op vrijdag iedereen, uh, u en, en de Kamerleden, uh, beschikken over de informatie die nodig is om goede algemene politieke beschouwing. Als ik nog even mag. Ja. Vorige jaren zeiden mensen altijd van ja, maar we moeten zo'n embargo hebben, anders heeft de koningin eigenlijk geen nieuws meer te vertellen op dinsdag tijdens de troonrede en nu lijkt het argument niet meer te bestaan. Nou, dat is natuurlijk wel een uitdaging voor de minister-president om te zorgen dat de koningin echt iets vertelt waar je van rechtop gaat zitten. Dus dat, dat, dat, daar heb ik ook alle vertrouwen in dat dat gebeurt. En eh, de grondwet schrijft alleen maar voor dat op derde dinsdag de stukken in de Kamer moeten zijn. Niet dat ze dan eh, niet eerder bekend mogen zijn. Dus in die zin houden we ons volledig eh, aan de wet. Maar goed, de tijden veranderen en de leden willen zich graag goed voorbereiden, allemaal. Want we hebben ook wel eens een construct gehad waarin fractievoorzitters wat hadden. Maar nu krijgen alle leden de stukken en ook de leden van de pers. Ja, en dan ligt het bij de pers en die gaan er natuurlijk over publiceren. En als er stukken zijn, dan willen wij daar reacties op hebben. En tot op heden was afgesproken dat de fractievoorzitters zich dan terughoudend zouden gedragen. Ja, wat kan dat eigenlijk wel, terughoudendheid hier in Den Haag? Nou, dat zal de tijd leren hè, of het kan. Maar uh, de bedoeling is dat echt het zwaartepunt van het debat plaatsvindt bij de algemene politiebeschouwingen. Er is maar één plenaire zaal en die is hier. En uh, de, de fractievoorzitters hebben, mij, hebben net met mij afgesproken dat zij echt terughoudend uh, omgaan uh, met, uh, uh, met, met die stukken, in die zin dat men pas met elkaar in debat gaat in de zaal. Maar een eerste commentaar, dat kan. Nou, wel reacties dus, maar niet in debat met elkaar. Dus het gevonden compromis. En of het werkbaar is, dat wordt vast uitgebreid geëvalueerd. En dan gaan we het volgend jaar allemaal weer anders doen. Een bijdrage van Joost Vullings was dat. Nationale overgangsraad in Libië vermoedt dat kolonel Gaddafi naar Tjaad of Niger probeert te vluchten. Volgens een hoge functionaris van de overgangsraad... is Gaddafi in de stad Beni Walid al niet meer. Daar is hij ontvlucht En is de verdreven Libische leider nu bij de zuidelijke stad Gwad. Eerder al kwam een konvooi met gaddafi getrouwen aan... En daaronder was ook de voormalig chef van Gaddafi's veiligheidsdienst. Ze kwamen aan in Niamey, dat is de hoofdstad van Niger. En daar woont Chef Slootweg. Hij is ontwikkelingswerker in Niger. Meneer Slootweg, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nog laatste informatie over dat konvooi? Waaruit bestond het bijvoorbeeld en wie zat erin? Nou, kijk, dat soort informatie, daar kunnen jullie makkelijker aankomen als wij hier. Het is hier natuurlijk een, een, een land... Maar weliswaar persvrijheid is en veel geschreven en ook op televisie te zien is. Maar dit soort zaken die worden toch vooral op basis van geruchten verder rondverteld. En ja, het geruchtencircuit is hier een belangrijk nieuwsmedium. Maar daar kan ik me natuurlijk niet erg op laten vertrouwen. Nee, nee. Um, waarom heeft Niger eigenlijk toegang verschaft aan dat konvooi? Weet u dat? Ja, uh, Niger, en dit geldt voor uh, veel West-Afrikaanse landen... die uh, hebben natuurlijk altijd erg veel uh, opgehad met, uh, met Gaddafi. Uh, hij is erg belangrijk om ook hier uh, te helpen. Uh, dat gaat dan om uh, van het bouwen van moskeeën tot uh, allerlei uh, armoedebestrijding. Maar uh, ook uh, als de president om een vliegtuig verlegen zit... Dan, uh, was Gaddafi natuurlijk altijd daar om, uh, om te helpen. Mm -hmm. Dus uh, Gaddafi is een, uh, is een uh, welkome gast. Niet alleen bij de hogere regionen, maar ook bij de lagere regionen. Want het is toch iemand die bekend staat als uh, opkomend voor, uh, ja, voor het gewone volk, zeg maar. Ja, en gisteren meldde onze correspondent dat er ook veel uh, Touaregs in het konvooi zouden zitten. Zo'n 10 van de Nigerse, Nigerse bevolking, maken zij uit. Speelt dat een rol? Um. Ja, het is natuurlijk, kijk de Tuareg's, het is een volk wat uh, over verschillende landen verspreid is. Een uh, woestijnvolk. Uh, en uh, in uh, Noord-Niger uh, uh, wonen erg veel Tuareks. En uh, veel daarvan zijn naar Libië gegaan. Hebben daar uh, goed geld verdiend. Maar zijn dat allemaal uh, kwijt. Uh, die zijn teruggekomen. Uh, de, degene die uh, daar een dienst van... Ja, de, de overheid uh, waren, die, uh, waren vaak ook uh, betrokken bij het leven en uh, hebben ook meegevochten. Oké. Okay. Ja. Denkt u dat de Libische leider Gaddafi eventueel welkom zou zijn bij u in Niger? Ja. Gaddafi? Dat, allemaal, dat zijn toch wel erg moeilijke vragen. Uh, kijk, je moet hier onderscheid maken, denk ik, tussen uh, het, het, het, arme, het, het, het algemene en formele beleid van een land. Mm. En uh, net zoals Burkina Faso zijn uh, eerdere toezeggingen dat ze daar mogelijk wel, uh, wel toe bereid zouden zijn, heeft ingetrokken. Zo zullen andere uh, West-Afrikaanse landen dat ook doen. En uh, dat zal Niger ook doen. Wat, wat niet wil zeggen dat, wat ik net zei, de, de bevolking op zich... Uh, ja, een redelijk positief beeld heeft van Gaddafi. Ja, dat zal dus een afweging zijn voor het bewind in Niger. Dank dat u ons even te woord wilde staan vanuit de hoofdstad van Niger, Sef Slootweg. Gaan we gaan het hebben over lezen en schrijven, want er zijn nog steeds veel Nederlanders die daar moeite mee hebben. De afgelopen jaren zijn er met name door gemeenten veel taallessen aangeboden. Maar door bezuinigingen is die tijd voorbij en doet men steeds meer het beroep op het bedrijfsleven. Henrik Willem Hofs is op bezoek bij een Nederlandse les in Rotterdam. Wat is alfabetisering volgens dit artikel? Een krantenartikel over de week van de alfabetisering is vandaag de lesstof. Dat mensen die niet uh, goed kan lezen en schrijven, daar ga ik vanuit. Uh... Medewerkers van stadsvervoerder RET en schoonmaakbedrijf Succes krijgen begrijpend lezen. Okay, is er iemand anders die dat gevonden heeft? Mensen om zo jong mogelijk met taal en in aanraking te brengen. Oké, en. Steeds meer bedrijven binden de strijd aan met laaggeletterdheid van werknemers. Bij kolenoverslagbedrijf EMO in de Rotterdamse haven hebben ze sinds een jaar een eigen klasje, vertelt Peter Guits. Het ja, gaat hartstikke goed, goede resultaten. Mensen zijn tevreden, zijn blij. En ja, ze, ze worden breder inzetbaar, ook privé. Ze kunnen ja, verhalen voorlezen aan hun kinderen bijvoorbeeld. Want waarom doet de EMO dit? Omdat we, vinden, dat we het belangrijk vinden dat mensen goed kunnen lezen en schrijven. Dat is, dat is één. En twee nou, mensen die goed kunnen instructies kunnen lezen... Ja, die presteren uiteindelijk toch ook beter. Dus als je zegt zonder bedrijven kunnen we het niet. Uh, want uh, als er nou op één plek is waar lage ook echt gericht bestreden kan worden... dan is het wel op diezelfde werkvloer. Tijdens een bijeenkomst over alfabetisering... wordt dit voorbeeld de hemel ingeprezen... door de Rotterdamse wethouder Lauwers. Ze wil graag dat andere bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Zeker, maar niet alleen havenbedrijven. We hebben ook een ander mooi voorbeeld. zijn schildersbedrijven die aan de slag zijn gegaan... die ook geschrokken zijn... van het aantal schilders dat niet kon lezen en schrijven. We hebben voorbeelden in de kinderopvang van pedagogische medewerkers waar het uh, taalniveau ook onvoldoende was. Kortom, het zit echt overal. En ik vind het prachtig om te zien dat met zo'n initiatief van Emo, zo'n mooie kolenoverslagbedrijf, die gewoon begonnen is, dat dat kleine vlekje al groter is geworden met vandaag de aansluiting van het Poortwachtencentrum, waar heel veel havenbedrijven bij aangesloten zijn. Een havenbedrijf wat gezegd heeft, wij gaan dit steunen. En dat maakt. Uh, uh, Heel veel uit. Animo is er genoeg voor de taallessen. Maar Taalbureau Nieuwland, waar de vervoerders en de schoonmakers les krijgen... mag van de gemeente geen nieuwe cursisten meer aannemen. En dat is zuur, zegt Wendy de Boer. Omdat 2010 toch vooral een investering is geweest die werkgevers te benaderen. En precies op het moment dat dat heel goed ging lopen... en dat het bewustzijn is, uh, ja, daar is gekomen... Uh, zie je eigenlijk dat we via de overheid daar weinig meer mee konden... Want die achterstanden die zijn nog niet weg. Die achterstanden zijn nog lang niet weg. Ik denk dat er nog heel veel mensen in Rotterdam behoefte hebben aan taalonderwijs. Maar volgens wethouder Lauwers moeten nu vooral werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet alleen een financiële noodzaak. Het is ook absoluut in het belang van de bedrijven zelf. Want ze zullen in toenemende mate meer uit hun eigen huidige arbeidskracht moeten gaan halen. We gaan maar straks... ook meer uit hun eigen zak moeten betalen. Opleiden, Mensen verder ontwikkelen, verder helpen, is ook in het belang van de werkgever. En zoals ik al eerder aangaf, ook de werknemer moet een steentje eraan bijdragen. En de overheid zal een stap terug doen, dat is zo. Dus er zijn veel minder financiële middelen voor beschikbaar. Maar het zal ook niet zo zijn dat we helemaal afwezig zijn. Uh, ik heb het huiswerk al doorgegeven. Dan wens ik jullie uh, een fijne week. En uh, tot volgende week.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 Radio 1, het NOS-journaal. De jager praat met Duitsers en Finnen, maar Vins onderpand nauwelijks besproken. En meerderheid Tweede Kamer tegen plan internetgokken. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben de Jong. Een minitop was het. De ontmoeting tussen de ministers van Financiën van Duitsland, Finland en Nederland. Het onderwerp van gesprek zou de Finse houding tegenover het reddingsplan voor Griekenland zijn. De Finnen willen namelijk een onderpand van de Grieken voordat ze geld overmaken. Maar volgens minister De Jager is dat onderwerp slechts zijdelings besproken. We hebben het over twee veel grotere en belangrijke onderwerpen gehad. Het onderpand kwam helemaal aan het eind ook nog aan bod. Daar hebben we over gezegd.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 Overigens kan het reddingsplan voor Griekenland wel eens op losse schroeven komen te staan. Het Duitse constitutionele hof beslist namelijk vandaag of de hulp aan Griekenland wel grondwettelijk is. Een groep eurosceptici heeft de zaak aangespannen. Ze zeggen dat de steun niet mag, omdat in het Europees verdrag staat dat lidstaten elkaar schulden niet mogen overnemen. De Duitse minister van Financiën maakt zich geen zorgen, volgens deze Wolfgang Schoep. Schäuble is alles volgens de regels verlopen. We zijn heel zeker dat we het notwendige en het richtige gedaan hebben. om onze gemeensame Europese Währung te verschaffen. Deze gemeensame Europese Währung is in onze aller voortuig. Zonder het Duitse aandeel, goed voor een kwart van het noodfonds, zijn de steunoperaties praktisch niet meer mogelijk. Staatssecretaris Teven van Justitie doet te weinig om gokverslaving te voorkomen. Dat zegt de meerderheid in de Tweede Kamer. Teven wil de gokmarkt liberaliseren. Gokken via internet zou dan in de toekomst legaal worden. Maar volgens de PvdA, de ChristenUnie en GroenLinks... is het toezicht op de nieuwe gokbedrijven slecht geregeld. Het CDA vindt vooral dat Teven niet genoeg maatregelen neemt om verslaving tegen te gaan. Wat ons betreft moet het eerst op orde zijn voordat wij gaan spelen... om in termen te blijven met een zo risicovolle markt als internetgokken. Wij hebben gezegd, wij snappen dat er wat gemoderniseerd moet worden. We zien nu 800.000 mensen op internet spelen daar hebben we helemaal geen controle op. Maar het zomaar vrijgeven zonder een fatsoenlijk preventiebeleid... nee, gaan wij als CDA niet meer akkoord. Als Teven niet met betere plannen komt... dreigen de partijen de liberalisering van de gokmarkt te dwarsbomen. De Kamer bespreekt de plannen van de staatssecretaris vandaag. En de inwoners van Haghorst in Noord-Brabant... moeten morgen hun heil even ergens anders zoeken. De explosieve opruimingsdienst ruimt dan tien bommen uit de Tweede Wereldoorlog op. De bommen werden gevonden bij een sluis in het Wilhelmina-kanaal. Overigens zijn niet alle inwoners ervan overtuigd dat dat veel kwaad kan. Het is iets van ja, ze liggen er al 60 jaar, dus... Uh... Waarom zullen ze nou in een keer bij wijze spreken vannacht af zullen gaan? Dus ik heb er ook niet zo'n. Ik zal er niet wakker van liggen, laat het zo zeggen. En tot zover het nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag wordt opnieuw een onstuimige dag. Het is wisselend bewolkt en vooral in het noorden van het land komen enkele buien voor. Daarbij staat een stevige westenwind. Boven landmatig aan zee vrij krachtig tot hard, windkracht 5 tot 7. Het wordt niet warmer dan 17 of 18 graden. Vanavond en vooral vannacht neemt de buienintensiteit toe en valt in een groot deel van het land buiige regen. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen zien we wederom veel bewolking en enkele buien. Wel zwakt de wind morgen wat af, en de temperatuur verandert weinig. Vrijdag en in het weekend stroomt vanuit het zuiden wat warmere lucht ons land binnen. De temperatuur loopt op tot rond of zelfs boven de 20 graden. Er is iets meer ruimte voor de zon, maar de kans op een enkele bui blijft bestaan. AWB nou, Verkeersinformatie, alles bij elkaar, 25 kilometer aan file. De meeste die zijn ook niet eens al te lang, 2 à 3 kilometer. Eentje is wat langer op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. En Leus de Zuid, 4 kilometer. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk, waar je de volgende dag al iets mee kunt. Kijk, dan zet je stappen. NCOI, de grootste opleider van werkend op Nederland, weet dus geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik van uit. Maar wat ik belangrijk vind, is dat zo iemand mij ook snapt.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt op Twitter. Onze account daar is, NOS Radio 1. Op de eerste dag van het nieuwe politieke jaar, gisteren, was ook meteen de eerste rel geboren. Aanleiding waren uitspraken van defensieminister Hans Hillen in het blad Vrij Nederland. Volgens Hille is de missie in Koendoes eigenlijk gewoon een militaire missie. Nou, links zat meteen in de hoogste boom en eiste opheldering van premier Rutte. We gaan naar verslaggever Wilco Boom. Wilco, premier Rutte, stuurde gisteravond nog een brief. Is de rel gesust nu? Nou, gesust is een groot woord hoor. De brief die kwam er inderdaad. En de, de, de premier die schrijft erin dat het echt een civiele missie is. Uh, dat daar politie wordt getraind uh, en dat dat dan weliswaar door militairen wordt uitgevoerd. En uh, Jolande Sap, de fractievoorzitter van GroenLinks, die, die reageerde dat dit wel een goed begin was van premier Rutte. Maar het is niet genoeg. Minister Hillen van Defensie die moet zelf ook in de Kamer nog door het stof om het uh, geschonden vertrouwen te herstellen, vindt Zappen. Nou ja, ik vind wel dat deze minister zich voor de Kamer moet verantwoorden. En ik vond het ontzettend belangrijk uh, dat er meteen vandaag duidelijkheid kwam... Uh, dat er inderdaad ook niks in de aard van die missie uh, zou veranderen. Dus ik vind het heel belangrijk dat de minister-president zich heeft uitgesproken... ook afstand heeft genomen van zijn minister van Defensie... en hem eigenlijk ook wel een beetje op de vingers heeft getikt. Maar daarnaast moet hij ons toch ook op de een of andere manier zekerheid bieden... dat dit in de toekomst niet voortdurend maar blijft gebeuren. En uh, dit, dit is wel een deuk in zijn geloofwaardigheid. En hij heeft echt vertrouwen te herstellen. Ja, Wilco, um, Rutte heeft er heel even gesproken. Je ziet het in het buitenland. Die betreurt dit natuurlijk ten zeerste. Maar hij heeft het wel gezegd, militair. En hij weet donders goed wat de consequenties zijn. Waarom doet hij dat? Ja, hij vindt dat er al lang in de samenleving onvoldoende waardering is voor het goede werk van de krijgsmacht. En hij vindt het dus onzin, of raar zoals hij dat in vrij Nederland noemde, dat de missie civiel zou moeten worden genoemd. Terwijl... 500 van de 550 mensen die naar Koenders gaan. straks op de loonlijst van Defensie staat. Anders gezegd, militair is. En militairen voelen zich daardoor volgens Hille ook miskend. En hij wil dus het signaal afgeven dat hij voor zijn mensen staat. en dat hij vindt dat hun werk niet moet, wo wo niet moet worden weggemoffeld. Ja, en dat hij hiermee vijanden maakt. Hè. De oppositie is niet voor het eerst geïrriteerd over Hille. en ook in de regeringspartij zijn wel wenkbrauwen gefronst. Ja, dat neemt Hille gewoon op de koop toe. Dan gaat GroenLinks er natuurlijk hard in, hè? over Kunduz. Kunnen zij anders reageren dan dit? Nee, eigenlijk niet. Uh, Kunduz is bij GroenLinks een open zenuw. Ze hebben met hangen en wurgen uh, de steun gegeven aan die missie. Op de absolute voorwaarde dat het een civiele missie zou zijn. Met hoofdletters geschreven. Daarmee hebben ze een deel van hun achterban ge. Getrotseerd en militairen hebben een civiele taak: agenten trainen. Dus moeten ze civiel heten van GroenLinks. Ja, en dan komt uitgerekend de minister van Defensie vertellen dat het een militaire missie is. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet accepteren. Nee. En zouden ze dan zover kunnen gaan dat ze zeggen: we trekken de steun alsnog in? Ja, theoretisch is dat mogelijk, maar uh, dat lijkt me in dit geval heel erg onwaarschijnlijk. Dan moet er moeten veel ergere dingen gebeuren. Het steun geven aan de missie was voor Groen, GroenLinks heel moeilijk. De steun nu weer intrekken, dat zou ook heel erg moeilijk zijn. Dus nee, dat is zeer onwaarschijnlijk op dit moment. Nou kan ik mij voorstellen dat premier Rutte wel behoefte aan wat rustiger vaarwater? Daar is hij hier blij mee. Dat kan ik me nauwelijks voor, voorstellen. Rutte die had al een hele onrustige zomer achter de rug door de commotie die hij zelf veroorzaakte met zijn uitspraken over de steun aan Griekenland. Ja, dan op de eerste Kamerdag in het nieuwe seizoen meteen weer gedonder in de glazen... door één van zijn ministers. Ja, daar, daar zit hij niet op te wachten, zeker niet. Er komt nog heel veel op het kabinet af. Hè. Er liggen nog heel veel ingewikkelde vraagstukken over de euro, over Griekenland. Prinsjesdag komt eraan met uh, grote bezuinigingen. Dus uh, Rutte zit op dit soort uh, incidenten niet te wachten. Zeker niet met GroenLinks, want die partij heeft hij nodig voor zijn buitenlands beleid... Uh, dus ja, anders gezegd, het was een, een, een lekker begin van het nieuwe politieke jaar. Maar niet voor Rutte en wel voor de Haagse journalisten. Wilco Baum vanuit Den Haag, Dankjewel. Tijd voor Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. En de sport en natuurlijk dan Finland-Nederland van gisteravond. Ja, het werd niet zo'n wervelende show als we misschien wel hoopten, maar was dat wel een reële verwachting? Nou, de verwachtingen worden langs zo hoog dat het inderdaad bijna alleen maar tegen kan vallen. Nou, het was gisteren niet geweldig. Het zijn die wedstrijden die er ook wel gewoon bij horen. Het goede van Nederland is dat ze zo'n wedstrijd uiteindelijk gewoon winnen. Uh, Finland eigenlijk niet eens echt op de goal geschoten heeft. Eén prachtig doelpunt van Strootman, ja. die had zich net even laten behandelen. Niemand wist dat hij er liep en maar het was werkelijk een prachtig doelpunt. Luc de Jong nog in zijn eerste interlanden goal. Ja, daar zeg je ook eigenlijk alles mee. Een aantal spelers moet vrijdag en zaterdag weer spelen met hun club. En dat speelde al hier en daar een beetje door het hoofd, leek het wel. En ja, Nederland plaatst zich gewoon. En uh, ja, we moeten dit soort wedstrijden ook gewoon uh, wat dat betreft accepteren. En er geen conclusies aan verbinden. Geeft ook wel weer eens aan. Het is ook wel weer eens goed om de euforie een heel klein beetje te temmen. Maar goed, Nederland uh, gaat naar dat toernooi. Duitsland gaat naar dat toernooi. Uh, Spanje, Italië. Alweer geplaatst, Engeland bijna. Dus de klassieke landen gaan we volgend jaar allemaal uh, gelukkig daar zien. Oké, okay, gaan we nog veel Nederlandse bondscoaches tegenkomen? Nee, ik nou ja. Eka? Dat EK, dat is inderdaad wel spannend, want onze coaches die werken all over the world. Hiddink had gisteren een hele grote stap kunnen maken, maar Turkije miste in de blessuretijd een strafschop bij Oostenrijk. Hiddink staat er nog steeds wel redelijk goed voor, tweede achter Duitsland, dan moet je je ook nog daarna gaan plaatsen. Maar goed, dan blijf je in de race. België juichte bij het missen van die strafschop, want die houden daardoor ook een kleine kans. En die andere Nederlandse bondscoach, advocaat, speelde 0-0 met Rusland tegen Ierland. En dat is een pool waarin Slowakije, Armenië, Ierland. In Rusland met z'n vieren nog in de race zijn. Er komen nog hele spannende wedstrijden. Hele moeizame uh, reeks die, die advocaat maakt, staat nog steeds bovenaan. Maar zo, zij beide zijn dus nog lang niet uh, zeker. En um, even leuk altijd om te vermelden, verderop in de wereld wordt alweer voor de WK gevoetbald. En daar hebben we ook allerlei Nederlandse coaches die daar allemaal heen gingen omdat ze oneindige mogelijkheden in dat soort uh, voetballanden zagen. Het ging nooit om het geld, maar om de mogelijkheden. Mm -hmm. Nou, die mogelijkheden hebben ze niet helemaal waar kunnen maken, want uh, rijkheid speelde eerst 0-0 tegen Oman afgelopen weekend en verloor gisteren met 3-1 van Australië. En met één punt uit twee wedstrijden waar de je ook in een pool zit, is dat niet goed. En uh, Rijsberg is ook nog een Nederlandse coach met Indonesië. 3-0 van Iran verloren en gisteren met 2-0 van Bahrein. Dus het aantal Nederlandse coaches op de WK uh, is ook al een beetje aan het afnemen. Maar op die EK, ik denk dat we Hiddink daar wel gaan zien. En voor advocaat gaat het nog een hele, hele klus worden met Rusland. Okay. Tom, dank je wel weer. Yo. De hoogste Duitse rechter gaat zich uitspreken over het noodfonds voor zwakke eurolanden. Duitsland houdt het hard vast. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. 14 files, 35 kilometer bij elkaar. Nou, een stuk minder dan gebruikelijk om deze tijd. Ook niet al te veel bijzonderheden. Een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel zorgt voor 3 kilometer tussen de afrit Haarlem en de tunnel. En een autobrand op taal 12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer... zorgt voor 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Marcel zei het al, alle hogen zijn vandaag gericht op Duitsland. Het constitutionele hof in Karlsruhe beslist zo dadelijk om tien uur... of Duitsland wel zou mogen bijdragen aan de noodhulp voor Griekenland. Gevolgen van die uitspraak kunnen groot zijn. Mogelijk loopt het Europese reddingsplan hierdoor... bijvoorbeeld extra vertraging op. Wij praten erover met Kees van Paridon, hoogleraar economie... aan de Erasmus Universiteit en expert op het gebied van Duitsland. Meneer van Paridon, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat staat er op het spel voor Duitsland in economisch opzicht? Um, nou, niet alleen voor Duitsland, maar ook voor Europa staat er veel op het spel. Er zijn twee opties. Um, in de meest vergaande um, uh, zou het Gerstof kunnen zeggen... dat de afspraken die in uh, Brussel gemaakt zijn door mevrouw Merkel uh, um, niet geldig zijn. Dat ze niet uh, de bevoegdheid had omdat uh, de bondsdag uh, niet uh, geconstateerd is... Dan zou de, het hele proces gestopt zijn. Een, een wat minder vergaande optie is dat uh, um, de bondsdag veel beter bij uh, de afwikkeling van uh, de afspraken betrokken moet worden. En uh, om op die manier uh, de rol van de Duitse politiek uh, ook met betrekking tot de Europese besluitvorming uh, veel beter voor het te krijgen. Ja, dat zou een vertraging van de besluitvorming in Europa zijn. In alle gevallen, want ik denk ook in het eerste geval. Uh, zal er een directe procedure gestart worden dat de Bondsdag op heel korte termijn toch uh, um, uh, komt tot uh, afspraken? Dat betekent niet dat het uh, voorbij is, alleen ja, er wordt dan toch één orde extra opgeworpen en die kost tijd. Ja, toch willen de Bondsdagleden ook van CDU en FDP dat wel, hè, Meneer Van Paridon, uh, Otto Frikker spraken we net van de FDP. Die wil dat wel graag, omdat ze meer zeggenschap krijgen in het parlement daarover. Waarom is dat? Uh, heerst de regering zo absoluut in Duitsland? Nee, maar uh, net zoals in Nederland heb je ook in Duitsland mensen die wat uh, terughoudender of kritischer zijn... ten opzichte van uh, hulpmaatregelen uh, voor uh, Europa en in dit geval dan voor Griekenland. Um, um, die vinden, waarom moeten wij uh, een, een, een bijdrage, een zo grote bijdrage leveren? Want Duitsland is natuurlijk de belangrijkste betaler, het grootste land. En um, ja, dat brengt kosten met zich mee en dat geld had wellicht, als dat uh, voor dat noodfonds uh, besteed moet worden, ook aan andere zaken uitgegeven kunnen worden. Dus de, de, de, de kritische houding die je ook in Nederland bij een, een, een aantal mensen bespeurt van um, ja, moeten wij het daarvoor opdraaien, die heb je ook in Duitsland. En die, die mensen, die profileren zich... Uh, op deze wijze, door te zeggen van ja, alles moet er wel, die afspraken van mevrouw Merkel. Maar wij willen toch ook graag uh, nog de gelegenheid hebben om daar kritisch naar te kijken. Zou het invloed hebben op het vertrouwen in Duitsland als economisch leidend land in Europa? Um, ja, maar daarbij komt natuurlijk dat mevrouw Merkel en de, de Duitse bondsregering. Um, um, eigenlijk de afgelopen tijd ook niet dat leiderschap getoond heeft. Ik bedoel, uh, um, wellicht hadden ze wel wat eerder en wat krachtiger het voorstellen kunnen komen... om um, uh, de huidige situatie, uh, zoals we die uh, nou, het laatste jaar meemaken met Griekenland, etc. om die beter de baas te worden. Maar, dat is eigenlijk ook niet gebeurd. Nee, maar dat weet ze natuurlijk zelf ook wel. Is dat ook onder invloed van binnenlandse druk? Ook. En, um, en daarnaast denk ik... Um, kijk je terug in uh, de recente geschiedenis van Duitsland. En dan uh, was Helmut Kohl natuurlijk een overtuigde Europeaan. Uh, die bereid was om ook binnenlands uh, um, voor voorstellen te staan. Uh, die uh, de Duitsers wellicht wat minder aanspraken. Maar die in zijn ogen essentieel waren om tot een werkelijk geïntegreerd Europa te komen. M maar zegt u... wil denk ik denk even aan de op opgave uh. van de d Maar zegt u dan onder Kool was dat reddingspand er al lang geweest en rond geweest ik en klaar? Ja, Ja, ik bedoel ja. Uh, uh, uh, uh, wie ben ik? Ik vermoed dat kool eerder en krachtiger met voorstellen zou zijn gekomen. En wat je nu, uh, Merkel, en, maar dat geldt ook al voor uh, Schreuder, uh, die zijn uh, terughoudender. Uh, Europa is belangrijk, maar niet zo essentieel als uh, Helmut kool het altijd benadrukt heeft. En dat weerspiegelt natuurlijk ook in de verhouding tot Frankrijk. Um, dat Fransen en Duitsers, uh, ja, om of of meer gelijke wijze... Terughoudend eh, zich met eh, die, die, die zaken bezighouden. En zij maar... nog altijd met voorstellen komen die misschien net niet genoeg en net te laat. Mm, maar heeft dat dan te maken met, met, met karakter, met, met ideologie? Of heeft Merkel gewoonweg meer last van binnenlandse politiek? Nou, het laatste speelt natuurlijk zeker een rol. Maar het heeft ook te maken met, uh, ja, eh, eh, eh, eh, waar, eh, waar gaat je hart naartoe? Nou, en bij Kool, die heeft dat ontvangen. Die stond voor lere, Europa. Denk, precies. En die had die geschiedenis meegemaakt en die zei, als we dat niet willen, dan hebben we geïntegreerd Europa nodig. En daar ga ik voor. En dan ben ik bereid, ook voor Duitsers, soms harde maatregelen te nemen. Even terug naar dat Hof in Karlsruhe. Komt om tien ja. uur dus, uh, beginnen ze aan die zitting en dan komen ze met die uitspraak. Um, zal na vandaag in ieder geval Duitsland voorzichtiger, of moeten we gezien zeggen, omzichtiger uh, met de Europese schuldencrisis omgaan? Ik kan niet voorzien hoe de uitspraak zal zijn. Ik vermoed dat, er, um, um, dat die eerste optie niet doorgaat. Uh, um, het afblazen van dat verdrag, die tweede optie zou kunnen. Um, ja. nou, en dat wordt gewoon ingevoegd in het nu lopende proces. Want ja. um, uh, eind september uh, moet de, de Bondsdag een beslissing nemen over uh, dat steunpakket. Ja, en dan hebben ze, een, ze hebben nu in zekere zin al alle gelegenheid om. Uh, en zich over de, het geheel of onderdelen daarvan uit te spreken. Kees van Paridon van de Erasmus Universiteit. Hartelijk dank voor je toelichting. Oké, okay, goedemorgen. In ieder geval leidt dit alles tot onrust, eh, nervositeit op eh, bijvoorbeeld de beurzen. Um, de vraag is of dat voelbaar is um, als bijvoorbeeld sprekers hun um, mening geven op de radio. Bijvoorbeeld zoals nu bij ons, Joris van der Kerkhof. Uh, heeft dat impact? Dat kan zo zijn, zijn impact hebben in ieder geval. Als ik naar de lichaamstaal kijk van Jos Versteeg, hier analist bij Theodor Gielis in Amsterdam. Nu een beetje zenuwachtig met zijn vingers ook uh, bezig en die nagels uh, een beetje aan het los uh, frutten. Um, als u zo meneer Van Paridon hoort, dat zorgt ook dat u gaat denken... en dat u uw uh, manier van adviseren over hoe het met de aandelen verder moet uh, misschien wel aanpast. Nou, zo snel uh, gaat dat niet. Je probeert natuurlijk wel uh, constant op de hoogte te blijven van wat er gebeurt. En proberen kansen in te schatten of het misgaat of niet. Vooralsnog uh, gaan we er helemaal vanuit dat het allemaal goed gaat. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker. En af en toe de bekrijpt wel eens die angst van, stel je voor uh, dat het toch misgaat. Dan, wat moet je dan doen? Dus dat ben je natuurlijk wel aan het overdenken. En wat dacht u dan nu, nu u dit hoorde? No, eigenlijk niet zo heel veel, meer van de, <laughs> dat we maar eens moeten zien, maar eens afwachten wat er nou uiteindelijk besloten wordt. Het is om tien uur gaan ze beginnen. Het is niet, niet, niet zo dat we nou de hele dag aan het scherm genageld zitten om precies te kijken wat er gebeurt. Op een gegeven moment zie je vanzelf het nieuws langskomen dat het er waarschijnlijk wel door is... En dan kunnen we weer verder met uh, naar bedrijven kijken, want dat is natuurlijk ons beroep. Hè? Spreadsheets maken, proberen in te schatten of bedrijven uh, winst maken, hoeveel winst ze maken. En of dat uh, ook misschien nog meer wordt, of als het slecht gaat, hoeveel minder het wordt. En daar zijn we de hele dag uh, voornamelijk mee bezig. En voor de rest houden we af en toe eens een, uh, een, scherm op het, uh, of een oog op het scherm van hoe het, hoe het gaat. De beurzen zijn nog niet open, maar als je zag wat er uh, gisteravond dus in Amerika gebeurde en wat vannacht in Japan of in Azië gebeurde. Dan zag je toch wel weer wat herstel en zie je weer wat koopjezagers in de markt komen. Ja, nou, het, het, het, het groen uh, van, uh, van het Verre Oosten uh, zien we nog steeds. Um, het AEX, maar goed, dat zei wel, die is niet open. Die, die, is wel een, die, die, die staat wel ergens uh, veel lager dan, uh, dan u misschien wel gehoopt had. Als er nou in Duitsland, die beurs, die, die opent ook om negen uur. Uh, om tien uur is, uh, begint dan die uitspraak. Is er dan tussen negen en tien onrust? Of wachten ze gewoon af tot tien uur? Nou, wat je meestal toch ziet in dat soort situaties, is dat er wat rustige handel is. Dat, uh, dat beleggers even afwachten wat er gebeurt. Uh, even de kat uit de boom kijken. Dan wachten wij dat ook af. <laughs> Dank u wel. Okay. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Er zijn grote verschillen in het sterftecijfer... onder hartpatiënten bij ziekenhuizen. Constateert het AD aan de hand van de resultaten... van de jaarlijkse ziekenhuis top 100. Verschijnt zaterdag in de krant. De kans dat een hartpatiënt tijdens de behandelperiode overlijdt... is in het ene ziekenhuis soms wel tien keer zo groot als in het andere. De inspectie voor de gezondheidszorg geeft in de krant aan... dat ze geen verklaring heeft voor die grote verschillen. De belangrijkste patiëntenvereniging voor mensen met een hartaandoening... de hart- en vaatgroep, is geschrokken van de cijfers. Ze wil dat de inspectie de resultaten nader gaat onderzoeken. Websites van regionale media, foto's van de stormschade van gisteravond. Storm, uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar... richtte vooral in het noorden van het land schade aan. RTV Noord toont foto's van omgewaaide bomen en wateroverlast. RTV Noord Holland schrijft dat het in IJmuiden zo hard waaide... dat de grote tent van de watersportbeurs Hiswa te water moest worden verankerd. Een andere tent in de provincie redde het niet. De website toont een caravan... In uh, in Dorp, waarvan de voortent is weggerukt. Onze correspondent Rienkamer in het Noorden mm, twittert net... dat hij ook een foto heeft gestuurd. Dus ah. Die zult u wel kunnen zien op nos.nl. Het banenplan van de Amerikaanse president Obama... gaat 300 miljard dollar kosten, dus ruim 200 miljard euro... zegt nieuwszender CNN op basis van bronnen binnen de Democratische Partij. Met dat geld wil Obama het grote aantal werklozen terugdringen in Amerika. Onder meer met belastingvoordelen voor bedrijven... maar ook via grote infrastructuur structurele projecten. Obama presenteert zijn banenplan morgen in een toespraak voor het Amerikaanse congres. Daar bestaat onder republikeinen grote weerstand tegen dat plan. Daarom verwacht deze CNN-verslaggever een ouderwets vlammende toespraak van Obama. Ze verwacht dat de Amerikaanse president zich daarin meer tot het volk zal richten dan tot de politici in Washington. Hij zal de campagne-stijl speech we van hem het congres hard en de Amerikaanse mensen in een Rhetorisch aggressive Hij is taking his case, the American people. Nog even naar financiële dagblad. Schrijft over de waarschijnlijk zorgeloze deelname van Saabbaas Victor Muller aan een autorace. Terwijl een Zweedse bedrijf in zwaar financieel weer verkeert, reed Muller afgelopen weekend in een grote gele Rolls-Royce Phantom mee in de Rode Kruis rally. In zo'n spoor reed ook president-commissaris van Saab Hans Hugenholt mee. Beide heren maakten volgens de andere deelnemers een opgewekte indruk... wat alom tot verbazing leidde. Een van de deelnemers noemt het zelfs schokkend. Je zou toch denken dat Muller op zo'n cruciaal moment... wat anders aan zijn hoofd heeft dan een onbenullig ritje. Volgens de krant kan het zijn dat Muller met zijn goede humeur vooruitliep op het besluit van de Zweedse werknemers. Die beslissen vandaag of ze de directie meer tijd geven om een oplossing te vinden voor de financiële probleem. Nog even naar Oranje. Op Twitter volop aandacht voor Finland-Nederland. De wedstrijd eindigde in 2-0. Het voordeel van Nederland. Maar belangrijker Nederland kan rekenen op een plaats op het EK volgend jaar. Door een blessure gevelde Raphaël van der Vaart was voor de wedstrijd vol vertrouwen. A disappointed, I can't be there tonight with Holland against Finland. But I'm convinced they will take the three points. Good luck guys. En Missy Snyder is vooral blij dat hij naar huis mag. Heading to the airport of Helsinki. And to my lovely wife Jolante. Can't wait to see her. Nou, hij heeft zin om haar te zien. Zijn vrouw Jolante Cabal van Casper. In het Radio 1 na acht uur praten we verder over um, de eurocrisis. En dat besluit van het Constitutionele Hof in Duitsland, in Karlsruhe. Om tien uur is die uitspraak en daar kijkt iedereen naar uit. En dan ook nog Italië. Ook dat zorgt weer voor onrust op de financiële markten. Ook daar zijn ze onrustig en hebben ze niet echt het vertrouwen in de bezuinigingsplannen.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 Dat moet altijd optimaal gebeuren. Alleen een installateur die door de NVKL is erkend, kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl. De NVKL-installateur gaat tot het graatje. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Goedemorgen, financial professional. Mijn naam is Lodewijk van Hemmelen-Henegouwen, trendteller en businesswatcher. Luister, er gaat veel veranderen.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 Wij geven elk bedrijf een reden om voor ons te kiezen. Zo zijn wij marktleider in de grootindustrie in Nederland geworden. Wij zijn E.ON, Europa's grootste energiebedrijf. Laat E.ON het bewijs leveren dat het beter kan. Kijk op eon.nl slash zakelijk. Het Baderie een badkamer met een strak design voor ons. En afgeronde hoeken voor de kids. Het Baderie de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Bye. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Het Batterie komt voor. De fluisterstille whirlpool van Vindelrooy en Boch. Kijk op batterie.nl Dit is Radio 1.